omdat we geen concessies doen aan de kwaliteit, zegt de school. Het gedogen bij in Holland is in alle opzichten voorbij, al dus bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. Nederland moet uitkijken voor digitale spionage door andere landen. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding NCTB is het aantal gevallen van computerspionage bij de Nederlandse overheid en bedrijven het afgelopen jaar gegroeid. In een rapport van het NCTB staat dat het niet alleen criminelen zijn die op internet proberen hun slag te slaan, door bijvoorbeeld pagina's van banken te hacken. Het NCTB wijst erop dat er landen zijn die proberen via internet achter geheimen te komen van andere landen, maar dat er ook cyberaanvallen kunnen worden uitgevoerd om sabotage te plegen. In Rusland worden nieuwe massademonstraties verwacht. De oppositie hoopt dat tienduizenden Russen de straat opgaan... als protest tegen de mogelijke fraude bij de verkiezingen begin deze maand. Ook oud-president Gorbachev heeft aangegeven dat hij zal meelopen in Moskou. Hij heeft veel kritiek op het verloop van de verkiezingen... en vindt dat premier Poetin verkeerd reageert op alle kritiek. Bij de verkiezingen op 4 december zijn volgens waarnemers... onder meer valse stembiljetten in de bussen gedaan. Verenigd Rusland, de partij van premier Poetin en president Medvedev, behield in het nieuwe parlement een meerderheid. Het weer, lokaal een bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt een graad of zeven. Eerste en tweede kerstdag veel bewolking, maar droog en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 BAVAR vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. de mensen die van dieren houden. Of kijk op BAVAR.nl. Dit is Radio 1. TROS Nieuws Show. Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Vier minuten over, tien als u net terug bent uit een overvolle supermarkt. Welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Over ruim een kwartier verzocht Aris Storm. De boekenrubriek, is er nog nieuws uit Boekenland, Arie? Uh, ja, en dat ga ik straks ook uh, bespreken. Nou, dat nieuws op zichzelf misschien niet. De pc hoofdprijswinnaar is deze week bekendgemaakt. Hm. De grootste, belangrijkste, niet commerciële... Nederlandse Literatuurprijs, Een jaar voor essayistiek, één jaar voor proza. Een jaar voor poëzie, nu was de, de dichtkunst aan de beurt. En hij ging naar Tonnes Oosterhof. En uh, ja, blijkbaar heeft dat meteen invloed, zo'n prijs. Want ik vroeg zijn bundel op bij de uitgeverij. Ja. De bezige bij, maar je ze hadden je hem niet de, meer, uh, op je voorraad. Ik wou net zeggen zei. je hebt een pakje ja, fotocopietjes APDF in je PDF heeft heet dat tegenwoordig, geloof oh. ik. Dan, nou ja, dan print je dan zelf uit. <laughs> uh, dat is zijn nieuwste bundel, dat dit jaar uitgekomen. Leegte lacht. Hij is prozest, essayist en, uh, en dichter. En die bundel, daar ga ik straks iets over zeggen. Uh, maar in ieder geval is er... Want hè, dat is altijd een beetje gevoelig, zo'n prijs. Uh, ja. Mensen die, uh, gaan altijd twisten over. Is dat wel of niet Tuurlijk. recht? Of, uh, nou, in dit geval schijnt iedereen erachter te staan. of uh, de, uh, Vooral in dichtersland. Is het heel erg... De, ik, ik heb nog nooit van de meneer gehoord. Uh, ja, dat is bij poëzie het grote probleem natuurlijk. Dat uh, de meeste dichters uh, zo onbekend zijn. Maar Tonnes Oostrof heeft alle prijzen in Nederland al gekregen... voor zijn uh, poëzie. Maar niemand die het dus, weet. Nou, ja, dichters... Ik, ik, nou, Mieke weet het zeker. Kijk, ja, ik dacht, al ik dacht dat moet nu even gepiepen. <laughs> ja, maar komen. goed dat jij nooit een gedicht leest, maar er zijn heus nog wel mensen die het wel doen. Ja, ja kijk, het triest is natuurlijk, hij heeft een enorme reputatie en hij krijgt die prijzen. En onder zijn collega's staat hij bekend als een groot dichter. Hij krijgt prachtige recensies. Maar ja, zo'n bundel, daar verkoop je er duizend van. Hè? En uh, daarom is die oplage ook zo klein. En daarom vist Adi dan ja, achter het net. Dus als ik, ja. ik had het natuurlijk eerder moeten. Ja, ik zelf ben ook schuldig, natuurlijk. Ik had hem eerder ja. een jaar moeten beschikken. Jij bent schuldig, Adi. <laughs> maar ik, ik, ik heb eerder. Wat had Peter hem ook gekend als jij hem eerder? Ja, absoluut, ja. ja. Maar goed, deze is nog niet zo lang uit, dus hij was vanzelf aan de beurt gekomen. Maar ja, dit is een reden om het iets eerder te doen, zeg maar. Hey. Uh, Leegte, lacht, heet hij daar. Nou, ik, ik ga zeggen, hè, want iedereen is er tevreden over. Was er eigenlijk wel? nog concurrentie? Ja, ja, er worden altijd wel namen genoemd. Uh, uh, maar uh, eigenlijk, nou, van eigenlijk wie dan? Was het, uh, ja, bij positie zou ik het eigenlijk niet zo weten. Mm. Want het is, uh, ja. Ik Robert, het ook niet hoor. Iemand als Robert Anker werd genoemd, van, hè, die, die is misschien wel een keer aan de beurt. Uh, ja, je, je, je weet het bij die PC-hoofdprijs niet. Hè. Je moet een zekere leeftijd hebben. Hè. Uh, nou, hij is 58 uh, tonnes uh, Oosterhof. Dat is eigenlijk nog wel jong voor een uh, PC-hoofdprijswinnaar. En zo'n jury moet het je gunnen. En wat, wat wel opmerkelijk is, is: het is eigenlijk niet zo'n heel groot oeuvre. Hè. Het zijn niet zo heel veel bundels. En dat was de vorige keer bij Charlotte Mutsaars, die toen de Proza-prijs uh, won. Drie boeken, hè? drie, vier boeken. Ja. Proza, hè? Uh, wat essaybundels. Dus uh, het lijkt wel, uh, hoe minder je schrijft, hoe groter de kans wordt. Maar nu ga ik, dat is niet zo aardig. Wat gaan we nog meer doen? Uh, uh, schaken. Er is een uh, heel mooi boek verschenen, de biografie van uh, Jan Timmon. Hè, onze grootste. Ja. Ja, Max Euwe is de andere, hè, maar uh, onze grootste schaker naar, uh, na, naar Max uh, Euwe, de geest van het spel. Uh, gel gelukkig toeval wilde dat de schaaknovelle van Stefan Zwijck net opnieuw is uitgegeven, dus die kan dan in één moeite door besproken ja. worden. Heeft Stefan Zwijck echt verstand van schaken gehad? Uh, is de vraag die we gaan beantwoorden. En uh, een andere pc hoofdprijswinnaar, die uh, ongeveer twee jaar geleden overleden is, uh, die schrijft natuurlijk geen boeken meer, maar er is een uh, postuum. Uitgekomen essays van Willem Brakman. Een van mijn persoonlijke favorieten. Voltreffer heeft het boek. En die ga ik ook bespreken. Oké, okay, nou. Dit alles uh, over ongeveer een kwartiertje. Besluiten we de nieuwsshow vandaag met actrice en regisseuse Tamar van der Dop. Zij is 50.000 euro, een halve brug. En ook nog een behoorlijk leeg stuk, snelweg verwijderd van een nieuwe film. En dan gaan we het dadelijk ook nog hebben over Negabitch. Maar we beginnen met hoe kan het anders op deze dag. Kerst. Ja, want vanavond is het kerstavond, maar wat vieren wij anno 2011 eigenlijk, op deze donkere winterdagen. Gaat het ons nog steeds om de geboorte van Christus? Of hebben andere seculiere waarden de religieuze gevoelens langzamerhand verdreven? Gaat het alleen nog maar over de kleur van de kerstballen... en of we een kalkoen of een eend moeten hebben? En waarom tuigen we toch elk jaar weer een kerstboom op? Daar gaan we over praten met theoloog Hanna van Dorssen. Zij verzorgt de communicatie van de Kerk in Amsterdam... en woonde gisteravond nog de roze kerstmis bij voor homo's en Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de roze kerstmis, ja, daar had ik nou weer nooit van gehoord. Nou, dat was onbegrijpelijk. <laughs> onbegrijpelijk. Maar goed, hoe lang wordt dat dan georganiseerd? Hij was er ook voor het eerst. Het was ah, de, eerste, oh. de eerste Pink Christmas in Amsterdam. Die, ja. die Pink Christmas week, of dat zijn twee weken, die bestaat al langer. Uh, dat is een feest in de stad wat al langer bestaat. Maar dat er een kerkdienst uh, werd georganiseerd aan het einde van Pink Christmas... Dat is uh, ja, maar, helemaal nieuw. Ja, maar dat denk ik, Pink Christmas, uh, is dat nou wel exemplarisch voor kerstmis... dat iedereen zijn eigen viering heeft? Nou, er zijn inderdaad heel veel kerstvieringen. We hebben in Amsterdam dit jaar voor het eerst alle kerstvieringen... op één uh, website, Kerst Amsterdam, mm -hmm. verzameld. En uh, ja, dat zijn er iets van 150 van alle kerken in, uh, in Amsterdam. En dat gaat inderdaad van een levende kerststal... tot een uh, klassieke kerstdienst, tot uh, het, het oratorium. Dus dat, ja, dat is heel erg veel. En, um... Maar wat is er dan apart aan zo'n pink... Uh... Nou, wat, wat er gisteren natuurlijk apart aan was, was dat um, uh, met name mensen die uh, homo of, of uh, lesbo zijn, daarvoor werden uitgenodigd. En hun sympathisanten. Mm -hmm. En um, ja, die hebben soms toch een, een, een lastige verhouding tot de kerk. Uh, niet, um, ja, die zijn soms ook uitgesloten. Uh, dat gebeurt sommige in sommige kerk, kerkgenootschappen. Sommige kerkgenootschappen, dat gebeurt. Uh, ja, dat, dat, dat weten we dat dat zo is. En um, ja, om die hartelijk welkom te heten, en, um, uh, ja, wij willen een gastvrije kerk ook voor die die mensen zijn, uh, is die Pink Christmas uh, georganiseerd. Maar is er dan nog iets anders in die dienst? Het was een mis? Het was een, een rooms-katholieke? Nee, het was een, het was ja. een protestantse kerkdienst. Ja. Uh, met alle elementen maar van heet wel een protestantse... Mis. Nee, het was een kerstviering. Oh, okay. ja. En um, vrees niet was het thema. Nou, dat is, een, dat is wat de engel tegen Maria zegt in, uh, in het kerstverhaal. En ook tegen de herders op het veld. Als, uh, als die de boodschap krijgen dat het kind is geboren. Mm -hmm. en, um, uh, ja, en vrees niet. Dat, uh, ja, dat, willen we, dat werd ook tegen elkaar gezegd in die, uh, in die viering. En waar moeten zij niet voor vrezen dan? Nou ja, homo's worden nogal gepest. Hmm. Uh, en dat is natuurlijk ook, dat is ook ja, weer terug van weg geweest voor een deel. Uh, dus dat, dat is wel belangrijk om dat tegen elkaar te blijven zeggen. En uh, elkaar daaraan ja, in te bemoedigen. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, goed, Kerstmis gaat over nou ja, dat, dat verhaal uh, in, in, in de Bijbel. En dat heeft niet zoveel te maken of je daar nou. Uh, nou, als een homo naar luistert of, hè? of... Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, dat uh, en, en er was gisteren ook een bondgezelschap aan mensen. Ik was er zelf ook. En, uh, um, ja, dat, en in al die verschillende kerstvieringen die er zijn... Ja, staat wel dat, dat kerstverhaal centraal van dat kind in de kribbe. En dat, is, dat zag je gisteravond toch ook. Um, ja, dat is natuurlijk een verhaal... Um, um, ja, waar, waar helemaal waar geen kerstballen in voorkomen en geen kerstsneeuw... en geen, al die toeters en bellen zitten er niet in. Het is eigenlijk een nogal serieus verhaal. Er was gisteren ook nogal een ingetogen, sobere sfeer... eigenlijk in die, in die Pink Christmas-viering. Um, ja, het is een verhaal wat, uh, wat begint midden in, dat, ja, in die tijd van die Romeinse bezetting. Keizer Augustus die, uh, die de macht heeft... en die uh, mensen oproept via een volkstelling... Um, ja, om, zich, uh, om op reis te gaan en uh, ja, even echt zijn macht wil tonen... en uh, ja, spierballen laat zien. En dan begint dat verhaal met die, die arme sloebers, Maria en Jozef... die op weg gaan naar Bethlehem, niet naar de hoofdstad, niet naar Jeruzalem... Uh, niet naar Rome ook, hè, bij wijze van spreken, waar de, de macht uh, uh, gehuisvest is. En, um, en dan nota bene ja, op die, die in dat hele kleine dorpje Bethlehem... en uh, niet in de hoofdstad... En, in die stal en niet in de herberg, niet in het paleis... Uh, uh, ja, wordt dat kind geboren. En, uh, en wie komen er voor het eerst op visite? Herders, ja. uh, nou, de, de sloebers, de verschoppelingen van die tijd. En wie komen er met hun geschenken? Uh, nou, vreemdelingen uit, uh, uit het oosten, ja. zeg maar. Dus het, het, het is een verhaal wat... Um, maar hoe ik... sluit dat aan bij de wereld die u op dat moment... in zo'n dienst uh, bedient, namelijk de homoseksuele wereld? Nou, die, dat is natuurlijk, die zitten ook midden in, um, uh, ja, midden in de samenleving anno nu. Die is net zoals toen in de tijd van keizer Augustus uh, ja, ook, niet, uh, ook bedreigend. En, um, uh, dus dat, in die zin is het heel actueel. Dat, uh, dat ja, want, want dat is dus een beetje het hè, waarin uh, Christus is uh, geboren. Maar um, ja, zat men er rond in, in die tijd zo om verlossing verlegen... Dan ook nou, af. niet meer dan nu. Nee, nee. Is, iedereen is altijd uh, zit verlegen om verlossing. Ja, in die zin. Het was op zich, het was natuurlijk wel nee. een donkere tijd. Maar goed, kennelijk konden ze daar geen uh, troost voor vinden in, in, de, in de oude geschriften. Het Oude Testament? Uh, ik, ja, wel, denk ik wel. Je ziet natuurlijk ook in dat kerstverhaal, zoals het in de Bijbel staat, zie je ook allerlei uh, uh, teksten van de profeten uit het Oude Testament terugkeren. Dus daar werd mee gespeeld. Uh, en dat, ja, er um... wordt vooruitgewezen naar, uh, tenminste, volgens me, dat is een kwestie ja, van interpretatie natuurlijk is, ook altijd. Ja, wat vooruitwijzen is, ik denk wel dat, kijk, wat, wat, um, wat het spannende is van het kerstverhaal. Bedoel, er zijn vier evangelieën die het leven van Jezus beschrijven. Het oudste, Marcus, heeft geen um, kerstverhaal. Johannes heeft dat ook niet. Alleen Lucas en Matthäus hebben zo'n geboorteverhaal. En je ziet eigenlijk heel goed dat het later, um, dat het een proloog is die geschreven is toen het boek al af was. Dus, um, en het, het zijn alle twee, die kerstverhalen, voorproefjes, voorafjes... Um, waarin allerlei literaire motieven terugkomen... Die, um, ja, die alvast laten zien wat voor figuur die Jezus zal zijn en wat hij gaat doen. Dus ik, ik denk dat... Um, en je ziet ook dat het kerstfeest zelf... dat zijn uh, de christenen pas gaan vieren, zo vanaf de vierde eeuw. Dus het is gewoon een heel in de christelijke traditie een heel jong feest... feest. Uh, het begon met Pasen en Pinksteren. Dat, um, uh, ja, dat is het begin van, dat, van die christelijke kerk geweest. En dat en, zijn in, zo, bij, in sommige kerken, de Syrische orthodoxe kerk, ook nog veel belangrijker feest Pasen ja, dan, dan, dan ja, Kerstmis ja, daar. Ja, hè? Ja, ja, en pas ik denk dat toen het christendom wat gezetteld was en ook een staatsgodsdienst was geworden. en toen dachten ze van we moeten toch ook uh, ja, een, een goed beginfeest hebben. En, uh, en toen zei ze dat, dat kerstfeest gaan vieren. En hebben ze gekeken van nou, welk feest laat zich daar goed uh, kunnen Leens. Daarvoor, ja. Ja. En er was natuurlijk altijd een, een uh, midwinterfeest... met het, het licht wat weer uh, ja, de, donker, de, de hele langste nacht. En toen hebben ze dat feest gekerstend. En daar, ja, daar zit ja. dat woord kerst ook al in... En, um, ja, en nu denk ik wel eens, van he, dat, dat was een feest met heel veel lichtjes... met nou, groene takken die in huis werden gehaald. Zo van, het, het leven is, uh, he, is ja. niet dood, maar gaat weer opnieuw beginnen. En toen hebben ze dat van Zonder wende ook natuurlijk. Is dat verhaal van, van, de, ja, van de geboorte van Jezus uh, het belangrijkste geworden. Maar nu lijkt het wel weer terug zijn, denk ik soms wel eens... bij, die, ja, bij, die, uh, bij dat midwinterfeest, bedoel bij... Uh, ja. Bij vooral de ballen, de boom en, ja. uh, en is dat verhaal uh, Dat raakt ja, niet hoe langer meer, meer op de, achtergrond. Ja, raakt op de Zou, achtergrond. Zouden er al een hoop kinderen zijn die überhaupt niet weten waar het, uh, waar het over gaat? Hè? Dus dat waar denk we ik, ik wel. Ja. Je ziet wel, um, uh, we hadden in, uh, op woensdag in Amsterdam een kerstspeurtocht door de Jordaan... met alle figuren uit de stal, daar kon je dan langs wandelen... En uh, ja, toch ook heel veel basisscholen hebben kerststalletjes. En, en het is wel het verhaal wat zich daarbij uitstek voor leent om het uit te spelen. Hmm. En uh, nou ja, hoeveel kinderen zijn er niet Engel geweest of Herder? Of, uh... <lacht> ja, maar uh, heeft u het gevoel dat de meeste dan ook wel. Voor ons? <lacht> nou, dus... dat is wel soms de eerste kennismaking, denk hmm. ik, met het verhaal. En ik denk wel dat heel veel, um, ja, heel veel scholen het, het wel vertellen, um, omdat het toch zo'n algemeen gevierd feest is. Uh, maar. Ja, de, de, in die zin is het heel anders dan Pasen en Pinksteren. Want uh, iedereen kent wel een paar kerstliedjes... waarin ook echt het Bijbelverhaal aan de orde komt. Maar niemand kent um, Paasliederen die we in de kerk zingen. Of Pinksterliederen. Ja. Ik bedoel, Dat zijn toch veel ja, minder bekende uh, feesten geworden. Ja, Maar is het daardoor ook het mooiste feest? Um, ja... Nou, ik, ik, ik, ik vind Pasen ja, leuker, maar goed. Ik, ik ben zelf... <laughs> ik ben meer een paasmeisje. Uh, ik ben ook meer een paasmeisje ja. en uh, een Pinkstermeisje. Uh, Toen ging je dood. Nou. Ja, ja, maar goed, dat is ja, dus wel het verhaal he? van de opstanding. Oh. En, ja, en ik vind Pinkster een heel mooi feest. Dat is het meest onbekende. Dat ja. gaat over inspiratie, over ja, de geest die, die jou inspireert en in beweging zet. Maar dat is uh, ook uh, voor kerkmensen toch vaak het feest... waar de minste mensen in de kerk zitten. Komt u, uh, komt u nou ook vaak mensen tegen uh, die zeggen... ja, begrijp eigenlijk de ballen niet van wat hier, wat hier gebeurt. Uh. Kerstballen. Ja, kerstballen <laughs> ja. Um, wat moet dit allemaal? Of... Of met dat kerstverhaal. Ja, en en, ja, nou, en er is een, een Mohammedaan, die de kerk binnenkomt. Ja, en, ja precies, en, ja, en, en ja. de manier waarop dit gevierd wordt. Wat, wat, wat moet dat allemaal? Ja, ja dan, dan, uh, uh, dat kan, natuurlijk. Zijn er zijn heel veel mensen die, die, uh, ja, die misschien met kerst ook weer, weer eens sinds lange tijd, of voor het eerst uh, in een kerk komen. En dan uh, ja, hoop ik, verrast worden, toch door dat wat tegendraadse, ja, behoorlijk tegendraadse kerstverhaal. En, uh, Waar, waarom noemt u het tegen de raad? Nou, het gaat natuurlijk, wat ik eerder al zei... het gaat echt tegen die geschiedenis in van die machthebbers... van die keizer die daar op de troon in Rome zit. Uh, ja. het, uh, ja, het kind uh, zit inderdaad niet in die mooie opkamer... maar wordt geboren in dat voederbakje, in die kribben, in de stal... En Um, en en de, he, de, de eerste bezoekers zijn ook niet bepaald de ministers uh, van het land die op bezoek komen. Maar echt de onderkant van de samenleving. Dus dat hele idee van, van kerst van God komt bij mensen wonen en kiest daar de meest kwetsbare voor uit. En dan ook ja, in dat kwetsbare kind. Wat, uh, wij kennen niks kwetsbaarders, zeg maar, dan zo'n pasgeboren kind. Ja, dat, dat is nogal wat. En... Um, Kerst is dus ook niet, ja, het is niet de verjaardag van Jezus of, of het, uh, het geboortefeest. Het, uh, het gaat echt om God, komt hij. Ja, kiest voor dat, dat hele kwetsbare in mensen en verbindt zich zo met mensen. En uh, ja, dat is de, de, de kern van dat, uh, van dat kerstfeest. Maar goed, u zei net ook al: het lijkt wel of we steeds meer weer terugkeren naar een soort uh, midwinterfeest, waar ja. het alleen nog maar gaat over. Ja. Over, over leuke lichtjes en, uh, en, en, en gezellig eten met de familie. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. En, uh, en de kerstboom. Ja, die kerstboom. Want ik weet dat er gewoon ook orthodoxe... Uh families zijn die, die mogen geen kerstbomen. Die vinden dat toch een heidens, ja, uh, een heidens ja, ding, zo'n ja, ja. Het is wel een dominee die hem in de, de 19e eeuw naar Nederland heeft gehaald. Ja. De kerstbomen stonden in Duitsland al op, vaak op de pleinen en soms ook in kerken. Ja. En um, dominee Otto Heldering heeft hem naar Nederland gehaald. Uh, dat was iemand die, uh, die erg opkwam voor de... De arme mensen in de Betuwe. En, um, en die haalden hem voor het eerst binnen naar de, in de kerk. En legden er dan ook, ja, hing er ook appels in. En uh, legden er cadeautjes bij die mensen na het kerstfeest uh, meekregen. En dat sloeg zo in dat hij uh, dat daarna ook in alle huiskamers verscheen. Zat, dus... zat, zat, zat daar nog een logica achter? Een logica? Ja? Hoe, hoe... Nou ja, dat je een kerstboom in een kerk gaat neerzetten. Nou ja, hij vond dat um, uh, hij vond dat een prachtig. Uh, hij kende dat dus uit Duitsland en hij vond dat een prachtige symboliek. En dat ging hem dan vooral om het, uh, ja, het delen van alles. Uh, waarom appels. hadden ze dat in Duitsland dan, die boom? Um, ja, het, het komt allemaal voort uit dat midwinterfeest. Dus die groene takken. En het is een boom die altijd groen blijft. Oh, dus die, um, het, daarom speelde die al een rol in die periode. En um, ja, de symboliek, er wordt wel gezegd... van het, het, hij symboliseert eigenlijk die boom uit het paradijs. Um, en, um, de boom van en kennis die, van goed, van kwaad. Ja, waar de, ja waar, waarbij um, ja, de mensen zijn toen uit het paradijs verjaagd... Mm -hmm. en door dat kerstverhaal... Ja, de, uh, ja is het paradijs weer open. Dat zijn ook dingen die zijn er later natuurlijk opgeplakt. En die, die kerstballen die staan voor de appels. En de, de piek staat voor de kerstster. En, goed, het is gewoon natuurlijk ja. een, een symbool. Jezus heeft die kerstboom, het christendom... heeft die kerstboom ja. ook naar zich toegetrokken. Later, dus, later wordt het verhaal altijd helemaal prachtig rondgebreid. Zo werkt het gewoon. Goed, bent u al uitgekerst? Of uh, gaat u nog... Uh... Nee, nee, nee. Ik, uh, ik ga in, uh, in de dorpskerk van Durgedam. Daar woon ik ook. Uh, ah. Op kerstochtend naar de kerk... En, uh, en smiddags ga ik naar de Rode Bioscoop in Amsterdam. Oh, ja. en volgens mij het kleinste theatertje in ja? Nederland. Ook een soort stal haast. En, uh, naar kerstliedjes, eigen gemaakte kerstliedjes luisteren... van Maarten van Roosendaal en Jeroen Zijlstra. Oh. Dus dat leuk. wordt vast leuk. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, voor de komst naar de studio. Hanna van Dorsen hoort u van de Protestantse Kerk in Amsterdam. En het ging dus over de betekenis van het kerstfeest. Zo... Moderblad. Jackie werd deze week in één klap wereldnieuws. Het magazine wijde een artikel aan de Amerikaanse zangeres Rihanna... en typeerde haar als nigger bitch. De wereld was te klein. Rihanna reageerde via Twitter heel erg boos op hoofdredactrice Eva Hoeken... die vervolgens haar conclusies trok en opstapte. Waar niemand het eigenlijk over had... is dat het woord nigger bitch helemaal niet bestaat. Aan de telefoon. Joan Ganij, Tenminste, ik hoop dat ik uw naam goed... Uh, ja. Of is het Gennie? Uh, Alibi is prima, Peter. Het is uh, in Nederlands Ghanai, maar Gennie is oorspronkelijk de uh, correct. Oké, okay. u hoort het al aan, de manier waarop ze haar naam uitlegt. Amerikaans en tekstdichter en part-time docent Engels in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, he heeft die, die, dat blad, Jackie, heeft het dan opeens een nieuw woord bedacht eigenlijk zelf? Nou, ik heb geen flauw idee. Misschien, misschien sorry of foutje <laughs> kan beginnen. Nee, uh, je bedoelt nigga bitch, bedoel je als een nieuw woord in de mode? Ja. Yeah. Uh, nou, het is bestaat uh, in de laatste jaren natuurlijk heel populair met al die gangster rappers in de rapmuziek. En het is echt een beledigende expression tegen vrouwen. En oh. uh, ik was benaderd in de laatste part. Ik heb vrienden in Nederland, dat heeft me gebeld. En Suriname vrienden ook. En ik zeg, nou, wat dit kan niet, wat, wat vind je? En ik zeg, ja, het is echt um, something that's lost in translation. Het it is een it totaal buiten context. Klinkt het echt erger, want het is, bitch is erg genoeg. Maar dat is meer en meer in ons um, modern maatschappij. Uh, maar de combinatie met de nigger en bitch is double. En het is een echt gevoelig snaar. Het is pijnlijk voor mensen en uh, gevoelig mensen. En in de mode, het gebruikt als een soort uh, archetype. Nou, het is echt een stereotype, niet een archetype. Mm. Maar en wat betekent het in de Verenigde Staten, nigger bitch? Wel, het betekent, ja, het is een insult en yeah, een belediging naar, uh, yeah, naar, naar vrouwen. Dat was de oorsprong. Okay. Ja, dat is de oorsprong. Ja, yeah, bitch is echt een kring of zoiets. En ja, ja. Als je dat in de Verenigde Staten in het openbaar gebruikt, word je dan voor het gerecht gesleept eigenlijk? Voor de wat gesleept? Voor het gerecht? Uh, oh, uh, nee, nee, nee, maar het is niet gedaan. Mm het -hmm. okay. term is niet gedaan. Het is in de context van rappers. En zwarte jongens kunnen elkaar niet de niet bitch... maar ze kunnen elkaar zeggen... hey nigger, hoe is het met jou? Maar als een blank jongen doet het... behalve Eminem, dat is anders. Ja, want, want die, die negers, u, u zegt dat al... Uh, die spreken elkaar inderdaad permanent met nigger aan. Ja, maar ik ik zeg dat ik was opgevoed, waar je zei dat N-woord nooit, nooit, nooit. Okay. Ik, het geeft me pijn te zeggen nu hier met jou. Ik zeg normaal. Ik, ik noem ook African American niet. Mijn zwarte vrienden in Amerika zeggen: we zijn black. Ja. Yeah. Black is black is fine. Niet African American. Dat is te serieus. Niet serieus te formeel. Ja. Yeah. Uh, is dus eigenlijk helemaal geen woord. Is alleen maar een belediging. Ja, yeah, het is. It, well, het is. It, ja, de taken vordek, vorden, uh, uh, yeah, in de context, uh, niet context, maar in, in a moderne tide, uh ja, yeah, you can in vord, versina of zoiets, mm. maar het is door de rap music, ja, yeah, in term. Maar het hoort niet in een modeblad, uh, in een mode reportage over, hey, Benye, een it girl of een princessia of mescene, ben Benye in Nikovic. En hmm. dat vind ik te fair. En het is ook ultieme belediging. Goed, het is dus ook terecht dat die hoofdredactrice vertrokken is. Ja. Okay. Hartelijk dank voor uw uitleg. Joan Ganny. Het ging dus over de taalwereld. Achter Nigga Beach. Kijk voor meer informatie op onze website. www.newshow.nl I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There's nothing that, there ain't nothing that I need. Hey. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. There ain't nothing. Het wordt scherp als dit, met het nummer home. Ari, sla ja. toe. Ik ja, ja. feliciteer eerst nog maar een keer die dichter. Want die Oosterof. hebben we nog niet ja, uh, goed genoeg behandeld. Ja, nee, ja uh, zeker uh, niet. Ik, ik ga ook maar. iets over die bundel zeggen die hier voor me ligt. Tenminste, in de papieren, onsbladige versie. Uh, ik zei al dat uh, er algemene vreugde was binnen dichterskringen over de uh, toekenning. Want uh, iedereen is het wel over eens. Nou, dat is uh, terecht. De man is uh, een van onze uh, beste dichters. Dus uh, is het niet nu, dan had hij hem wel de volgende keer gekregen. Of de vorige keer. Uh, een collega-dichter, Frank Starik, zei... Uh, Soms moet je een collega feliciteren. Uh, terwijl je toch zijn werk niet begrijpt. Maar daar komen we tot de kern van de zaak een beetje. Hij staat bekend als een moeilijke dichter. Uh, uh, je, moet, uh, je moet het goed lezen. Of, uh, uh, het is niet allemaal direct uh, begrijpelijk. En dat is toch een beetje raar. Want ik vind hem eerlijk gezegd helemaal niet zo heel moeilijk. Oh. Ik ken hem ook als posaist. Je hebt vast wel wat uitgezocht. Ik zal het niet. Nou, ja, je, je moet een paar dingen bij hem weten. Ja. Uh, uh, er zit een zekere... Uh, ja, humor in zijn werk die, die naar, naar meligheid neigt. Ah. Hij heeft bijvoorbeeld een proza-boek gepubliceerd. En die, dat proza-boek heet. De verhalen zijn dat. In 1996 kwam, kwam dat boek uit. Kan niet vernietigd worden. Dus dan krijg je een omslag. Tolles Oosterhof. Kan niet vernietigd worden. Nou, dat. Euh, grapje. Of, euh, euh, dat, dat is typerend voor zijn werk, die, die, die, die, die, die uh, meligheid. Uh, of medigheid, is humor. Oh, sorry. <laughs> uh, wat hij verder doet is, uh, hij maakt veel gebruik van readymates. Dus hij haalt dingen uit de werkelijkheid. En die, uh, die laat hij in zijn gedichten toe. Voorbeeld. Zit, uh, nou, uh, de bundel heet Leegte lacht. Uh, er zit een motto bij, waar die titel vandaan komt. Uh, en er staat boven het artikel. Uh, Plannen kerncentrale voortzetten. Bevat reacties uit de politiek op de kernramp in Japan. Een van de ondervraagden is het Kamerlid René Leegte van de VVD en een, een citaatje uit het artikel... kunnen ook vrachtwagens die op transport zijn... met radioactief afval heftige overstromingen aan? Antwoord, leegte lacht... Dat wordt een beetje science fiction. Nou, dus Tonnes Oosterhoff leest dat. En die ziet leeg de lacht staan. <lacht> en, nou, dat heet dus already made. Hè? Dus hij ziet de absurditeit van dat citaat. Dat krijg je ook als motto erbij. Ja. Het is ook een grappig citaat. Het is ook, Of een raar citaat is het. het is uh, uh, eigenlijk heel raar dat iemand dat zegt. En ook die manier van formuleren in interviews is raar. Hè? Leeg de lacht. Nou, die bundel heet dus leeg de lacht. Dat benadrukt weer de humor in zijn werk. Hè? Dus dan, dat is, sluit aan wat ik eerder zei. En dan komt er een eerste gedicht. Dat is niet zo'n lang gedicht. Dat zal ik even voorlezen. Maar uh, daarin legt hij eigenlijk uit wat hij in die bundel gaat doen. He, als je het hoort, denk je misschien een raar gedicht. Maar het is echt zo'n gedicht dat dichters aan het begin van een bundel zetten. He, je hebt altijd het uh, beeld, of tenminste veel mensen hebben het beeld... van dichters die wel overwogen te werk gaan. Die allerlei diepe gedachten in poëzie vatten. En dan kun jij, Peter, daar diep over nadenken. Absurd. En dan denk je, mijn leven is verrekt. En dan bel ik jou en dan kom uh, ik ja, verder. Ja. Nou, daar moet Tonnes Oost toch niks van hebben. Okay. Bij hem gaat het zo. Aapje Pietje. En daar kan je gerust de dichter in zien. Aapje Pietje klom steeds hoger. Het ging hem niet om hoger, maar om verder. Of eigenlijk om weten. Van onder het plafond gooide hij met poep naar zijn verzorgers. Het was heel smerig en hij keek er heel dom bij. Nou, ik zie jullie pijnzend voor je uitstaren. Nou ja, nee, maar bij mij wordt wel nu de weg gewezen in deze bundel, hoor. Nou, ik begin nu veel nou ja, te begrijpen. Wat, wat, wat, wat hij aangeeft is, hè, een dichter is een bekend beeld. Het is, is niet zozeer een koe die je koudt en herkoudt en herkoudt. Maar een dichter is iemand die wat probeert en die ook daar de lichtheid van moet inzien. En dan een nou, beetje met poep gooien. Nou ja, goed. Ik zal, ik zal nog een voorbeeld geven van een, een gedicht van, van uh, Tonnes, Want het is echt wel een... Uh, ik vind het echt een interessante dichter, hoor. Uh, ik, ik, ik Zou je proberen te overtuigen? Ja, ja nee, Mieke, je bent al een hele tijd is overtuigd. Ja, die absoluut. Er die, uh, um, en ik, ik snap ook niet zo nee, heel Je goed. moet je wel je best doen, maar dat is altijd... Nou, je best is dat, dat eerste gedicht... is niet zo moeilijk gedicht natuurlijk over die aap. Hè? Dat, uh, maar goed, je kunt er een laag in leggen. Dit gedicht is eigenlijk ook niet zo moeilijk. En er zit weer alles in. Zeg maar die meligheid, die bescheidenheid over wat een dichter kan... en dat het uh, uit het dagelijkse leven gegrepen is... Uh, Let vooral op de eerste regel, daar zit een al die meligheid in. Maar ik, dat bedoel ik niet negatief trouwens, meligheid. Ik vind dat wel een aantrekkelijk aspect van deze dichter. Van twee clowns heet de ander Oscar. Op zijn handen lopend valt geld uit zijn zakken. Flitsend op één wiel lachen anderhalve man en een paardenkop zich een breuk. De raddraaier kan zich raadloos gedragen. Rechtoplopend, hè, hij zit in dat rad, stroomt het bloed naar zijn hoofd. Zijn voetflapschoen leidt onder zijn Duits. Onder schelle klaroenen, helder orkestbandgeschal, afstandsbediening, ruitjesstof waar die hoepels niet hoort. In dit klein circus is hij directeur. Vormt de directie met zijn vrouw, die de baard in zich draagt... de broek aan, met moeite het hoofd boven water. Ja, ik vind het wel grappig. Ja, ja dat vind ik ook wel mooi. dan oh, nou, ja, ja, nou, ja, nou, ja. komen we ergens. Ja. Ja. Nou, nou, dan ga ik nog... nog eh, ik zal ik wat over in die bundel. Uh, ik ken mensen, uh, een andere dichter, Bas Belleman... een collega-dichter van, uh, van de Tonnes Oosterhof... die, die schreef op uh, Facebook... Uh, er is een periode geweest dat ik niks anders las dan Tonnes Oosterhof. Ik bleef het maar lezen en herlezen. Nou, zo'n dichter is het. Uh, er zit ook uh, iets, uh, iets heel erg veranderlijks in die poëzie... Dus hij gebruikt verschillende registers. Dus hij leest de krant, hij kijkt tv... maar hij gebruikt ook moeilijke woorden, wetenschap. Alles komt in die, uh, die positie terecht. En dan is het weer heel geestig, vind ik... dat hij zich tegen verandering afzet. En dat doet hij weer met een heel banaal beeld. Ik zal niet het hele gedicht voorlezen, maar even het, het begin daarvan. Overal in Nederland vandaag hetzelfde weer. En rust is thee van dood. Dat zijn misschien nog moeilijke regels, maar dan komt het. Christen Hansworst kondigt Barba Papa aan. Ditmaal verandert hij zich in een boor. Die in een kussenboord. Ik ben benieuwd. En dan komt de dichter zelf. Barba papa is me een Alle Alle kindertv is misdadige schmier. Lucht buitenlucht. Nou, dan gaat het gedicht verder. Wat er grappig is, is dat die gedichten zelf bol staan van veranderlijkheid... en dat hij een beeld uit de gewone kinder, uh, uit de kinderserie uh, gebruikt... om zich daar juist dan weer tegen af te zetten. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel moeilijk. Gedicht daarna begint met de regel, dan zit er iets nostalgisch in... Hè, want hij leidt ons dan de wereld van de kinderen in. Barbara papa, heeft hij zelf in zijn jeugd waarschijnlijk gekeken. 1976, Mackie McNeil, blond, bleek, de tv dik... een bril van plus negen, sterk als aquariumglas... veel gewicht <lacht> moest worden tegengehouden... De wereld was nog lang niet gewend aan voorgesteld worden. Een zaal paste niet in de kamer de laatste regels erg mooi over, hebben, want dat heb je als kinderen. Nou, als je zo door die bundel heen gaat en je leest hem een paar keer... Ik zal dan nog één, één gedichtje doen om het, uh, om het af te leren. Uh, het is ook zoiets, zo'n bundel die je een paar keer kunt lezen. Dan is het ten eerste volgens mij niet zo heel moeilijk. En ten tweede, uh, het vrolijke wat erin zit, daar knap ik zelf erg van op. Daarom vind ik mijn... Uh, ik zie Peter nog aarzelend. Nee, nee, niet, nee, nee, de vrolijkheid. Je, je, je maakt een punt, Arie, absoluut. Ja. Nou, nou en, trouwens, een, een tip is, als je denkt, die gedichtenposie, dat is niks voor mij, probeer dan eerst zijn proza uh, uh, uh, ik noemde al, uh, kan niet vernietigd worden... maar erg leuke verhalen vind ik ook Dans Zonder Vloer. Uh, daar zit een verhaal in... Uh, ik kom straks over de schaakwereld te spreken, over schakers. En die schakers die houden zich natuurlijk met schaken bezig. Maar er is ook een lid van de Schaakclub die de hele dag bezig is met fouten in het werk van Willem v Frederik Hermans opsporen. He, dus iedereen zegt wel dat dat zo'n goede schrijver is. Maar kijk maar, dat kan niet, want hij beschrijft dat huis aan die weg. Hij heeft nooit een huis aan die weg gestaan. Nou, dat soort fouten, die continuïteitsfouten. En, uh, dat is erg geestig om te lezen. En dan dat verhaal eindigt dan met de conclusie. Juist door die fouten is Willem Frederik Hermans zo'n groot schrijver. Als die fouten er niet in had, he, dan hadden we er niks aan nou, dat, uh, dat is wat, wat Tollens is gericht. Nou, nog één gedicht dan. Ja, je moet, anders, uh, je moet, je moet, je moet ook nog oh, ja, tijd nou, overhouden ja, over Ja, andere maar boeken. een pc hebben we niet elke week. Dus het uh, oh. is niet zo erg, denk ik. Okay. Uh, hier zie je dat hij het verhevene, de dichter, met het banale uh, verenigt. In één gedicht. Dus er komt een, uh, een niet uh, net woord in voor. Maar goed, hè, uh, het is kerst, dus dat moet wel kunnen. Uh, half één, nachtkrabbel. Ik leg voor vandaag het dichterschap af. Dan heb je dat verheven, hè, het dichterschap. Ik leg voor vandaag het dichterschap af. Nu ik na het tandenpoetsen gorgel en daarna onder het uitstoten van zeehondgeluiden ritmisch op mijn lul sta te wijzen, die uit mijn pyjamabroek hangt, lijk ik in niets op mezelf. <laughs> en je ziet de dichter gewoon de man worden, Peter. Zoals jij die ook zei, ja. voor, voor het slapen slapengaan. Uh, uh, nou ja, dus dat botsen van het verheven met het benalen... is een andere kwaliteit van zijn werk. En, uh, nou, ik vind het een terechte toekenning. En ik raad iedereen aan... Ja, het, het misschien, uh, de beestgebij heeft het bundel zo snel mogelijk weer leverbaar. En misschien in sommige boekhandels ligt hij gewoon nog uh, leeg te lacht. Ook gebeid te kijken. Nee nee, nee nee nee hoor, we zijn er. Je hebt ons. Uh... Ga verder. Nou, ik heb o, o, o, twee boeken. Ik kan er wel twee boeken tegelijk doen, maar dat is een beetje. Hè? Dat zijn uh, Stefan Zwijk. Daar is uh, <kuggen> in de perpetua reeks van uh, Anthony en Van Gelp. Dat is de reeks waarin de beste romans uh, of novelles van de laatste uh, van, van, van altijd uh, in zitten. Nou, daar is hij in opgenomen. De schaaknovelle van Stefan Zwijk. Het dunste boekje uit de hele serie trouwens. 80 bladzijden. En heel veel mensen kennen het ook van de middelbare school, want het is zo'n boekje dat je voor Duits lekker uh, wegleest. Um, nou, dat gaat over, uh, uh, over schakers. Een ik-persoon zit op een boot. Hij zit toevallig op die boot met de wereldkampioen schaken uh, Shantovic. En het grappige is dat die Shentovic is weliswaar wereldkampioen schaken, maar hij is verder heel dom. Een soort boer, hij weet niks. En hij heeft één bijzonder aspect ook voor een schaker. Als je echt goed kan schaken, ik kan zelf vrij goed dammen. Uh, echt, uh, echt vrij goed. Uh, dus daar weet ik het van. Als je, als je dat kan, dan kan je... iedereen kan dan wel een partij blind spelen. He, dus dat je zonder een bord voor je ziet, uh -huh. uh, dat je dan de zetten uh, kunt visualiseren. Fenomenaal ja, knap vind uh, ik het, uh, Jawel, maar goed, als je het lang genoeg doet... Denk, uh -huh. denk ik dat iedereen wel één partij kan leren. Twee wordt een lastiger verhaal, maar... Uh, dus, uh, Decentoviets, die kan dat niet. Hij is wel IJssel wereldkampioen schaken... Maar hij kan, hij kan niet later uh, partijen reproduceren. En zonder bord kan hij eigenlijk ook niks. He, als schakers met elkaar praten, kunnen ze zeggen... ik deed E2E4, en toen ja. deed jij dat. en toen, uh, Dan zien ze dat helemaal voor zich. Kan die, uh, ja. Maar goed, hij is wel, wel hij is, hij is, uh, briljant, want hij is uh, wereldkampioen. Dus, ja. uh, ze zitten op een boot, uh, wordt geschaakt door die man. Voor, voor veel geld wil hij wel tegen pootpassagiers uh, spelen. Uh, ze worden helemaal ingemaakt. Maar dan komt er een mysterieuze gast. Komt er. Dr. B wordt hij genoemd. En die begint opeens te roepen. Niet doen, die zet niet doen. Je trapt erin, je trapt erin. En die neemt van het spel over. En die verslaat later, het zit iets uitgebreid in het boek in elkaar... later de, groot, de, de wereldkampioen. Terwijl die dokter bezig was voorkomen, onbekende. Nou, en daar gaat de schaaknovelle over, waar komt die man vandaan? Hoe heeft hij dat schaken zo goed geleerd? En die is het tegenovergestelde van de wereldkampioen. Die man heeft uh, in een Duitse gevangen, een gevangeniskamp gezeten. Hij heeft daar jarenlang alleen in een kamer gezeten. Op een ingewikkelde manier heeft hij een schaakboek te pakken gekregen. En wat hij kan is uitsluitend eigenlijk blind spelen. Ja, ja. Dat bord zit eigenlijk alleen maar in de weg. Dus hij heeft in de, in de gevangenschap zichzelf geoefend. Die zetten voor zich te zien en die stukken te verplaatsen. Mooi beeld. Ja, maar uh, uh, hij, heeft, uh, hij heeft dat geleerd door ook tegen zichzelf te spelen. En daardoor is het een beetje gespleten persoonlijkheid geworden. Nou, ik ga niet de hele schaak verder uitleggen. Ja. Een van de beroemde boeken over schaak is dat. Nou, ik heb dat even genoemd, want het is echt een prachtig boekje. Dus als je denkt, ik heb uh, het net 80 bladzijden. Ik heb niet veel tijd. Dan uh, kan ik het tussen het ene gerecht en het andere gerecht uh, lezen. Strandboek. <laughs> nou, dat misschien hoop ik niet helemaal, maar ga er niet op in. Nee. bovendien is daar het voor. Nou, Het gelukkige toeval wil dat er een prachtig ander boek is verschenen. Uh, geschreven door de journalist John Kuipers. En dat heet uh, Jan Timman, de geest van het spel. Hij staat mooi, uh, droomerig uh, op het, het omschakelen. Een droomer van jaar, hè? Zorgelijk. Ja, nou ja, Jan Timman was natuurlijk een, uh, wel een knappe jongen, geloof ik altijd. Uh, ja, Mieke. Uh, ik weet niet hoe dat. Uh... Ja, Mieke <laughs> heb ik er regelmatig over gehoord. Oké, okay, nou uh, en, uh, opkomst, opgekomen eind jaren 60 als schraker. Uh, begin jaren, eind jaren 70 was het echt onze schraker. Was het een, ja, een top, ja, uh, top Hij zou wereldkampioen worden. Dat ja? uh, is net niet gelukt. Dus dat maakt al dat dit boek geweldig om te lezen is. Want waarom is dat nou niet gelukt? Er van het spel van Timman. En er zijn allerlei verklaringen voor, hij had niet dat killer instinct. Als hij de punten echt moest binnenhalen, dan liet hij het afweten. Of terwijl, ik denk dat er een... Is het een biografie? Het is een biografie, het hm. is over het leven. Ja, het is echt. Wat er zo leuk is, die Timman is een fascinerende figuur. Dat is echt een fascinerende uh, persoon. Dat is echt. Uh, uh, maar het is ook een tijdsbeeld. En het beschrijft de schaaksport uh, voordat de computers er waren. En het heeft nog die oude romantiek. In de jaren zeventig was Timman bevriend met Hans Beum. Ja, inmiddels een bekende Nederlander. Mm -hmm. En ze hadden nog een vriend, uh, en die was standwerker uh, op de Albert Cuypmarkt En met z'n drieën gingen ze in een Volkswagenbus toernooien af, door heel Europa heen, om uh, bij toernooien geld uh, te verdienen. En ze hadden niet zoveel geld, en alles wat ze hadden maakten ze meteen op, en Timman had zelfs helemaal geen gevoel voor geld, die was de hele tijd kwijt. En, uh, en er zitten van die verhalen in, dat ze in Zweden, geloof ik, uh, dan gaan ze de, de, eigenlijk willen ze in die volksbus slapen, maar het is te koud daar, dus ze huren een hotelkamer. Het is nog maar één heel dure hotelkamer kunnen ze huren, voor die tijd 4.000 gulden of zo. Hè? Uh, en dat hebben ze, heel, ja, voor, voor de twee weken, dus ze moeten dat toernooi oh. in twee weken, dat geld hebben ze helemaal niet. En ze kunnen die kamer alleen betalen. als Timman dat ook wint. Dus kijk. kijk, dat soort verhalen Goeie zijn. Hoe noemen we dat? Ja, dat is mooi. Dan speel, speel je ontspannen, je schraakt. Ja. En het eigenaardige is dat Timman ook dan ontspannen blijft. Zeg maar. Hij gaat dan voor, het, voor de schoonheid en het plezier van het speld... van die andere twee op de nagels bij. Precies. En ook uh, uh, die Hans Beum, dat is ook zo'n leuk verhaal. Uh, Timman is natuurlijk internationaal grootmeester bij de ja. beeldkamer. En Hans Beum was degene die het net niet heeft gehaald. En er staan twee leuke dingen. Tim, er wordt dan aan Timmer gevraagd, ja, waarom is die Beum niet zo goed geworden als jij? En dan zegt hij, Beum had alles. Hij had uh, inzet, hij kon goed op zijn stoel blijven zitten, hij had geduld. Uh, hij, hij, hij wilde zijn tegenstander verborstelen. Uh, hij, uh, hij kende alle openingen uit zijn hoofd. Nou ja, echt, uh, maar hij had alleen geen schaaktalent. En dat zegt hij over zijn beste ja, vriend. Dat is wel mooi. En het andere is dat uh, Hans Beum had nog maar een half punt nodig. Een remise om het laatste grootmeesterresultaat te behalen... waardoor hij uh, grootmeester zou worden ja. in een toernooi. Komt hij in de laatste ronde tegen zijn boezemvriend Timman. Dus Beum die denkt, nou, <laughs> kat in het dat gaat dan, ja. uh, lukken. Wordt hij afgemaakt. Uh, en zelfs in verloren stelling biedt Beum dan nog maar een remise oh. aan. Van nou, Jan, dat zou je... Nee, uh, ja, Timman de weg laten... Ja, als profschakel doe je dat niet. He, uh, nou goed, ja. Uh, yeah heb nog één minuut voor Brakman. Oké, okay, nou, uh, maar het is echt het enige boek om te lezen. Uh, John Carpenter, Jan Timmermans, De Geest van het Spel. Nou, Brakman is uh, ja, een soort held van mij. Hij is in 2008 uh, overleden. Hij heeft uh, uh, uh, 25 jaar geleden, weet ik veel, de pc prijs gekregen. Hmm. Meer dan 50 boeken op zijn naam. Staat bekend als een moeilijke auteur, maar dat is hij niet echt. Het is, een auteur voor liefhebbers, hè? Auteur voor liefhebbers. Nou, jullie hadden een tijdje geleden Willem Nijholt in de studio. En die verklaarde zich ja. ook uh, Brakman uh, ja. liefhebber Kijk, ja. dus, uh, het kan allemaal wel. Uh, nou, er is nu, uh, postuum zijn essays van een verschillende dat zijn allemaal stukken en stukjes en autobiografische stukjes en herinneringen uh, die overal elders wel verschenen zijn... maar in obscure uitgaven. Of dat, het is handig dat het nu in één, boek, uh, in één ja, boekje, een mooi uitgegeven boekje... Uh, terecht is gekomen. Uh, ja, wat, wat er aan Brachman zo leuk is, is... Uh, nou, ik zal ja, nou, ik heb maar één minuut. Dus er nee, dus is je jeugd... dus heel veel heel leuk aan. Uh, die jeugdherinneringen zijn het allerbeste. Dat, uh, hij komt uit Den Haag, net als ik. Dus dat schept dan een kleine band, zou je kunnen zeggen. Hij komt uit een specifiek gedeelte van Den Haag. Duindorp, dat bestaat helemaal niet meer. Ja, het bestaat nog wel, maar het oorspronkelijke Duindorp is afgebroken. En hij kan zo heerlijk vertellen over de schoolmeesters die hij daar had. De boeken oh. die hij las. Uh, hoe Duindorp eruit zag. En op zo'n manier dat je denkt, zo kan het niet geweest zijn... En dat is ook zo. Zo is het helemaal niet geweest. Hij maakt het veel mooier dan het in, de, in werkelijkheid is. Nou, dat, dat, dat zit allemaal weer in deze bundel. En uh, wat, wat ook erg sterk aan deze bundel is... Of wat, wat, uh, is dat hij over zijn favoriete schrijvers schrijft. Hè, van Frans Kafka tot aan uh, Nabokov. Hij legt uit waarom hij ze zo goed vindt. En uh, er zit ook... En daar was ik zelf bij toevallig. Toen hij, of toevallig... Toen tachtig uh, werd... Toen was er een feestje georganiseerd door zijn uitgever. En toen ging hij natuurlijk allerlei mensen uh, bedanken. En... Uh, dat lees ik even voor. De Vernaamse die, die bedankt was zijn redacteur. En dan staat er dit. Centraal plaats ik he, om te bedanken uh, dan de redacteur, Jan Kuiper. Een genadeloze corrector. Ik lever een kraakhelder manuscript in... en krijg het grauw als cement weer te zien. Zamenlijk vechten wij dat uit, maar hij is zeer onbuigzaam. Het spijt me dat ik geen opnames heb... waarop ik hem geduldig uitleg dat mijn geciteerde uitspraken... bijvoorbeeld van Shakespeare of Eliot... beter zijn dan de oorspronkelijke teksten... Jan ontkent dat, dat is zijn fout. En hij doet er mij veel verdriet mee. Maar alles bij elkaar is hij mij dierbaar geworden. Nou, dat is typisch Brakman. Zelfs de grote Shakespeare zet hij daar zijn hand. Geweldig. En als er dan een citaat van Shakespeare komt, dan weet je dus niet zeker of dat helemaal klopt. Het kan ook een Brakman-citaat zijn eigenlijk. Mm. Nou, voltreffer van uh, Willem Brakman. Leuk. Dankjewel, Ari. Informatie allemaal te vinden op TDTX, pagina 260. Of als u het lijstje van de boeken uh, wilt zien die Ari besproken heeft. Ook te vinden op onze website www.nieuwshow.nl. Actrice, scenarist en regisseur Tamar van den Dop wil komende zomer haar nieuwe film Supernova gaan draaien. Ze heeft alleen nog 50.000 euro, een halve brug en een leeg stuk snelweg nodig. En hoe ze dat voor elkaar hoopt te krijgen, gaan we nu van haar horen. Goedemorgen, Tamar. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. nou. Uh, in 1999, dus dat is alweer twaalf jaar geleden, was Victor Leu hier. Ja. En die, die heeft toen een manifest voor de verbeelding had dus ja. toen, uh, geschreven. Of tenminste, zij was een van de initiatiefnemers daarvan. En toen klaagde hij al het financieringsklimaat voor de Nederlandse film aan. Kan je dat nog herinneren? Nee. Ja, vaak. ja, Ja, wel, ja. ja. Toen ging het erom dat het realisme hoogtijd vierde in de Nederlandse cinema. En dat je horror of fantasy film of zo, dat je dat moeilijk gefinancierd kreeg. kreeg. Ja, ja, is dat ja. nu anders geworden? Nou, oh, ja, ik, weet wel, ik weet niet zo goed of nou fantasy of horror moeilijker te financieren is... maar dat het sowieso lastiger is en nu weer alleen maar lastiger wordt... met de komende bezuinigingen... Want het gaat op zichzelf met die Nederlandse film niet heel slecht. Nee, het gaat heel goed, de bioscopen zitten vol. Ja. Nee, het gaat heel goed. Er worden ook hele mooie films gemaakt. Nee, nee. Het is, uh... Waar gaat Supernova over? Supernova gaat over een meis, die is 15. die woont met haar ouders, vader, haar moeder en haar oma... in een uithoek waar niks te beleven valt... behalve het wachten op de achtste automobilist... die de grevel komt rammen. Ze wonen in een hele scherpe bocht... vlak voor een half afgemaakte brug. En uh, vader was de eerste die daar... 17 jaar geleden naar binnen reed. Die is daar gaan revalideren op de bank, nooit meer weggegaan. Daar is die dochter geboren. Aha. Bij zijn binnenkomst in de gevel is oma gaan schudden. En voor vader is het alsof ze duizend keer per dag nee tegen hem schudt. Terwijl ze eigenlijk van binnen alleen maar denkt... daar komt er weer een, daar komt er weer een. Want sinds opa op mysterieuze wijze van die halve brug gedonderd is... uit protest tegen het leven praat ze niet meer. Moeder heeft hoogtevrees gekregen... En uh, vader is arbeidsongeschikt en de familie leeft van zijn invaliditeitsuitkering. En hij moet elke keer weer volledig worden afgekeurd, zodat ze brood op de planken hebben. Maar dat helpt niet met een, het gevoel van een zinvol leven. Dus moet er heel gauw weer eentje komen in die gevel, want, stelt hij, zo redden ze de mensenlevens. Want als ze die gevel niet zouden rammen, zouden ze van de brug rijden. En die moeder die wacht op een automobilist om dan te kunnen zeggen... Hey nou, gaan we verhuizen, want die, is, ja, die sterft onder duizend angsten... van de brug en de, en de, en, en de gevel en haar dochter die groter wordt. Want s'nachts verandert dat terrein bij die brug... in een plek waar je puberende dochter niet alleen uh, wil laten. En uh, oma die wil eigenlijk niks liever dan terug naar die brug... om bij de sterfplek van haar man te zijn. Maar omdat die moeder zoveel hoogtevrees heeft, mag dat niet. Maar Ondanks haar talloze ontsnappingspogingen in haar rolstoel. We, we zijn er al bijna, een paar ja. dialogen erbij. En we ja. zijn eruit. Ja, ja, ja, ja, wat een krankzinnig ja. verhaal. Ja, ik, ja. Denk, ik, ik, ik heb een associatie met Alex van Warmerdam. Ja. Mag dat niet? Dat mag, dat mag. Maar ik ben, ik ben wel iemand anders. Ik, ik, ja, ben, ik heb wel. een andere stijl van nee, maar vertellen. Maar de absurditeit... Ja, ja, ja, zeker. Het heeft, het heeft, het heeft zeker... Ja, het is totaal... Maar zo absurd is het nou ook weer niet. Want er zijn echt gezinnen die op plekken wonen. waar regelmatig een auto naar binnen rijdt. Ja. en waar ze dan van allerlei bloembakken. En, maar die worden dan weer een gort gereden. Maar het is vaak, en... een, vaak in België, denk ik ja, altijd. Nou, ja, meer, ja, of in, in de buurt van Eindhoven, ergens is ook ja. zo'n plek. Nee, maar oh. wil je een beetje een absurde film maken? Nou, ja, ik wil, ik wil een pijnlijk geestige film maken. Mm. Dat wil ik eigenlijk. Dan. En eentje waar je wel echt om kan lachen... maar waar je ook ontroerd bent over de... want die mensen, de subtitel van ja. die film... is eigenlijk ook Waiting for Peugeot. En dat klinkt een beetje als Waiting for Godot. Godot. Uh. Nou, sommigen kennen dat toneelstuk wel. Het gaat over Beckett. mensen, Beckett... mensen ja. die, mannen die aan het wachten zijn op Godot. En Beckett maakt op hilarische wijze duidelijk... Dat er, dat, er, dat er niet zoveel zin is aan het leven... maar dat je dat er zelf maar aan moet geven. En uh, dat, dat, dat dat wachten op zich de, de, het doel wordt van hun bestaan. En daarom, dat, vond, dat is een beetje in deze film ook. Maar ik wil eigenlijk ook een hele grappige film En maaier. heb je al acteurs? Nou, nee, ik ben aan het zoeken. Ik zoek dus mijn, mijn steractrice. Het meisje is de hoofdrol. Je, je ziet de film door haar ogen En ze becommentarieert ook de, de, de huwelijkscrisis van haar ouders. Ja. En dan, dan dus, voor, probeert ze zo te steken. En dan voorspelt ze of haar moeder met de wasmachine of het, of het sponsje de keuken uitkomt. En als ze het goed heeft voorspeld, geeft ze zichzelf twaalf punten. En ze contempleert ook uh, zichzelf en de sterren. Want um, uh, het heet, de, de film heet Supernova. Omdat toen ik hoorde dat bij uh, het sterven van een ster... Ja. Uh, transformeert die ster van binnen. Dus wordt een soort uh, uh, kleine kernreactie van binnen. En dan explodeert die. Nou ja, een gigantische explosie. Maar in die wolk die overblijft, na die explosie... zitten alle elementen waar wij, je microfoon, je botten, je bloed... allemaal uit ontstaan zijn. Dit hele universum is opgebouwd uit die elementen. En dat vond ik zo geruststellend... Hm. Dat we allemaal een soort nou, van recycle, u, ja. nee, maar, we, we, zijn zijn. maar ja, we zijn een soort nee, recycle-machine met elkaar. Nee, even, met, met, dit, met dit hele verhaal heb je subsidies gegeven, ja, ja, ja. weet het bijna te rond. overtuigen, ja, ja precies, ja. Ja. Ja. om ja. dit te gaan doen. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. we zijn er bijna. Ja. Maar net nou, niet nou, helemaal. Nee, nee, vertel even, wat, wat is er voor nodig? Nou. Um... We hebben nu bijna een miljoen, maar de film is, is, is begroot op een iets groter bedrag. Maar kun je altijd af. 1,2, geloof ja, ik, hè? Ja, precies. Je kan er altijd wat af doen. Maar op een gegeven moment moet je daar voorzichtig mee zijn. Want dan kan je de film niet meer maken die je wil. Of in ieder geval niet met de kwaliteit die je wil. Want dan moet je het in zo weinig draaidagen doen... dat, het, ja, dat, je, dat je dan heel erg het erop moet rammen. En dat is, zou zonde zijn. Dus dat willen we niet. En dat willen de fondsen die het geld hebben gegeven ook niet. Dus we moeten nog... Het laatste stukje bedrag hebben. En toen kwam. 50.000 uh, euro. Ja. En ik kwam Waldemar tegen op de set bij Mixed Up. Dan ik nu, torenstra. Torenstra. We zitten nu in een televisieserie die Mixed Up heet. En we hadden de persviewing en ik vertelde van... ja, straks verloopt die termijn bij het Filmfonds... en dan is er zeven jaar werk gewoon weg. Als we het net niet rondkrijgen... Zo lang ben je er al aan bezig. Ja, met schrijven en ja, ja. voorbereiden en wachten en weer... een andere film ertussen maken. Dus dat is een, een traject van zeven jaar. En ik zei, ik word zo droevig bij dat idee. En zei hij, nou maar... Dan moet je bij ons komen, want hij heeft dus net een crowdfunding-platform crowdfunding opgestart met tot vrienden. En, uh, en uh, toen hebben we, hij en de producenten overlegd. En nou, nou in januari gaat dat... Uh, of in januari gaat dat uh, en 50.000 ja. euro is eigenlijk niet zoveel, hè? Nee, eigenlijk niet. Dat is en, de, en hoe gaan we dat dan doen? Oh, misschien moeten we dat nog uitleggen, wat crowdfunding is. Ja? Ja? Arie, weet jij wat crowdfunding is? Dat is dat je sponsors. Uh, ja, dat je dus een heleboel, klein, heleboel kleine... Bedrijfjes. Kleine dragen eigenlijk, hè? De ja. crowd, de menigte. Ja. Dat je dus, uh, ja. Maar wat wel leuk is, vind de ik. In tijden als spreekt. deze. Ja. Dat, omdat ja, als je het politiek klimaat volgt, dan is er niet veel verdusie in de Nederlandse film. En, uh, en, uh, en uh, dan... Dat nou, ging niet zo goed. Ja, nee, precies. Maar als je de politieke keuzes een beetje navolgt, dan denk je, oeh, oe, oe, het is niet meer zo belangrijk. Ons, onze eigen cultuur, want dat wordt alleen maar op bezuinigd. Hoe nou, leuk omdat zou het ze misschien zijn... denken... van nou die films, die doen het zo goed in die bioscoop... die verdienen zichzelf wel terug. Die ja. hebben onze, dus uh, subsidie niet meer nodig. Ja, ja Helaas is dat... Zijn, dat je, kan niet met, uh, je kan niet met crowdfunding... meer dan een miljoen bij elkaar. Dat is natuurlijk niet realistisch. Dus die fondsen heb je wel nodig. Maar het maar, gaat nou, nu alleen maar over die 50.000 ja, euro. En hoe leuk zou het zijn dat het door het publiek gesteund ja. wordt? Ja, en wat, wat, ja, krijgt, dan wat, wat krijgen ze Het publiek ja, je uh, komt op de aftiteling of zo. Ja, als je, nou, dat, dat hangt af van het bedrag... Je kan dus medeproducent worden, hoe Kijk, hoger je bedrag... Hoe, dus als er hoe, nou bijvoorbeeld een, hoe hoger je op de lijst komt? Ja, nou, bijvoorbeeld als er nou een bruggebouwer luistert... en die wil ons sponsoren met een halve brug of een ja, stuk asfalt... Maar die heb je nodig. Ja, die komt. Dat wordt een medeproducent. heb je nog nodig, dus. Ja, ja nou, we gaan in Duitsland draaien, want we hebben het wordt een co-productie met Duitsland. Maar... Um, dus het is afhankelijk van het bedrag dat je geeft. Maar je kan ook 5 euro doen. En dan, dan word je op de hoogte gehouden van de vorderingen. En 50 euro krijg je een t-shirt en, en een pretpakket. En, en voor zoveel euro een kaartje voor de première. En zo zijn er allemaal... Maar dat kan je allemaal op dat EU1 vinden. Maar die halve brug, dat moet dus een brug zijn in aanbouw? Ja. De, de, die heb je nodig. Dus als ja. regenbouwers nou ja, als we een brug nou, toch in In Suriname staan er nog wel een paar die ja, nooit dat, afgebouwd worden. Maar dat is zo'n end. Hè? Dan moet ik ook weer ja. een vliegmaatschappij hebben. Ja, dat is waar, ja. Nee, maar goed, wordt, dat is dan ook weer een heel systeem wat je op moet tuigen. Als, hè, men, mensen, wat ze terugkrijgen voor welk bedrag en zo. Maar ja. je denkt dat dat toch de manier is om het te doen. Ik denk het. Want ik, het is ook wel leuk om op deze manier nu, vind ik, na te denken. Je kan bij de pakken neer gaan zitten en denken... Jezus, het wordt nooit wat en wat erg. Maar je kan ook denken, ja, wie weet levert dat iets op. nu? Het? Stel je voor, dat, want het gaat al heel goed. Er zijn nu een paar weken op dat EU1. Het is nog niet eens officieel open, maar het gaat al heel erg goed. En, januari, ja, en het mooie is natuurlijk dat er daardoor wel uh, de crowd, die maakt rumoer. Dat bedoel ik. Kijk, en, en die gaan straks, dat is onze dat gebeurt film, iets. Ja. gaan we samen naar kijken hopelijk. Wel hartstikke leuk. Ja, het is hoor. toch goed. Dan ja. heb je al ook al een soort van je publiek al een beetje ja. Ja, bij ja, absoluut. elkaar. En we doen het samen. En waar moeten de mensen naartoe? Die, die moeten naar www. EU1.nl en dan kun je naar de pitch van Supernova en dan heb je tot, het, tot januari nog een, een wachtwoord nodig. En dat is heel makkelijk. Dat is actie met een C. Dat is nog wel te onthouden. Dat ja. is nog wel te onthouden. Ik neem aan dat het de, de adres ook bij ons op de website staat. Ja, dus dat ja, kan fijn. Www en Ga je zelf ja, nog meespelen, want je moet de mensen natuurlijk... Ja, dat wel houdt dan op budget af, dacht ik. Als er nou te weinig is, dan moet ik het doen. <racht> nee, dat <racht> zou Doe, doe jij die 16-jarige dochter? <racht> nee, dat kan niet. Nee. Nou, dat kan nee, ja, maar luister, eens. <racht> het zou toch een extra attractie kunnen zijn? Ik weet het niet. Of juist niet. Hè? Ik weet ah. niet. In Nederland zijn we wel een soort van... Nou, Clint Eastwood is ook de enige die dat echt heel goed kan. Ik weet niet of ik me kan meten nou. met Clint, maar... Nou ja, goed. Als, uh... hey, dankjewel. Uh, u ja. hoorde actrice, regisseur en scenarist Tama van het op. Het ging dus over het financieren van haar nieuwe film Supernova. U weet wat u te doen staat. En wat krijgen we straks nog? Kamerbreed. Precies. Pas 100 burgemeester van Alva aan de Rijn. Tofie Dibi, tweede kamerlid van GroenLinks. En Sofie in het veld D66, Europarlementari. Wij zijn er volgende week weer... Tot dan. Wij kregen het alsbericht in de loop van de middag van de AIVD. Op kerstavond vorig jaar arresteerden 300 politiemannen bij verschillende invallen 12 Somaliërs. In dat alsbericht stond omschreven dat een aantal Somaliërs betrokken zouden kunnen zijn bij de voorbereiding van een terroristische aanslag hier in Nederland. Enkele dagen later zijn alle verdachten weer vrij en uiteindelijk krijgen ze zelfs schadevergoeding. Hoe kan dat? Waar kwam die tip vandaan? Er is een Somalië die in Breda woont en is een bekende afperser. Wij denken dat hij heeft te maken met die uh, problemen. Argos over afpersing, illegale banken en een Somalische journalist met bijzondere praktijken. Straks tussen kwart over twaalf en één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ja, die blessure, die helemaal allemaal weg. Ik had er ook een visio met wie het heel erg klikt, hè.